8 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte wordt Mohamed El-Baredij vanavond door interim-president Mansour beedigd tot waarnemend premier. De benoeming van de liberaal was woensdag al aangekondigd... nadat het leger president Morsi had afgezet. el werd internationaal bekend als directeur van het atoomagentschap van de VN. Hij kreeg voor zijn werk de Nobelprijs voor de Vrede. De moslimbroederschap is fel tegen zijn benoeming... en heeft voor morgen opnieuw opgeroepen tot demonstraties... tegen de interventie van het leger. Volgens el Baradei was er geen sprake van een staatsgreep... omdat het leger optrad namens 22 miljoen Egyptenaren... en een burgerregering heeft aangesteld. Het is nog steeds niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen... bij de ontploffing van een goederentrein vol olie en gas in Canada. Enkele mensen zijn vermist, maar volgens de politie... kan het zijn dat ze op vakantie zijn... Afgelopen nacht explodeerden enkele wagons van de trein in de provincie Quebec... met een grote brand als gevolg. Circa 30 gebouwen in een klein stadje zijn zwaar beschadigd. Inmiddels is wel duidelijk dat de trein stil stond toen het ongeluk gebeurde. De machinist was kort daarvoor uitgestapt. Ook Bolivia is bereid om politiek asiel te verlenen aan klokkenluider Edward Snowden. Dat heeft president Morales bekendgemaakt. Eerder spraken Nicaragua en Venezuela die bereidheid al uit. Snowden zit al bijna twee weken in de transitruimte van de luchthaven in Moskou. Afgelopen week vloog Morales van Moskou terug naar Bolivia. Toen werd er al rekening mee gehouden dat hij Snowden zou meenemen. Voor een tussenlanding moest het toestel toen noodgedwongen uitwijken naar Oostenrijk... Volgens Bolivia mocht het vliegtuig niet over Portugal en Frankrijk vliegen... vanwege de mogelijke aanwezigheid van Snowden aan boord. De klokkenluider heeft ook in vele Europese landen asiel aangevraagd... maar die hebben het verzoek allemaal afgewezen. Het weer, zonnig en droog. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw een zomerse dag met volop zon. Aan zee is het dan net als vandaag wat koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond en opnieuw welkom. Vier weken lang neemt Robert Meder in de zaterdagavondeditie van Langs de Lijn... de tijd voor een gesprek met iemand uit de sportwereld. Vorige week begonnen we met Jacco Verhade. Volgende week is Vera Pauw in de buurt... en de serie sluiten we af met Rafael van de Vaart. Vandaag Foppe de Haan. Aan de hand van door hem gekozen fragmenten... kijken we in zijn denken en doen. Sportzomergast. Foppe de Haan. Uitzicht op het water... In Friesland, als ik naar rechts kijk, zie ik de Friese vlag wapperen in de wind. De zon komt nog een beetje door de wolken. Foppen de Haan, waar kijken we op uit? We kijken uit op uh, uh, tussen het dorp waar we wonen, Nes en Grauw. Dus echt over het Friese, Friese waterland. Daar kijken we op uit. Ja, prachtig. Je hebt de voorkeur aan gegeven dat we jou en jij zeggen ja. tegen elkaar. Ja. Dus uh, waarvoor dank. Uh, in deze serie van vier lange gesprekken met uh, mensen die wij uh, interessant genoeg vinden om daar een uur mee te praten, heb jij uh, ja gezegd. En dan vraag ik altijd, waarom heb je ja gezegd? Ik vond het wel leuk uh, om uh, op een andere manier naar dingen te kijken. Naar jezelf te kijken en om er wat over te vertellen. Dat heb we ook nog eens vaker gedaan hoor, bij uh, uh, een, een televisieprogramma over, of niet een interviewprogramma over, uh, over trainers. Uh -huh. En... Uh, Ah ja, en, en uh, het is ook wel een beetje een document, hè? dus dat, uh, dat, dat vind ik ook wel leuk. Een document voor jezelf? Hè? Ja, ja, en voor je omgeving, voor je, voor je kleinkinderen bijvoorbeeld later, zal ja? ik dat zeggen. Ja? Ja, van wie was nou Paken? Nou, dat is een beetje Paken. <laughs> maar bewaar je, ben je daar bewust mee bezig? Bewaar je nee, echt heel veel ik dingen? Ik ben helemaal niet een bewaarder. Ik, uh, wij hadden, uh, wij hebben, we hadden vroeger een buurvrouw die echt alles bewaarde van wat. Met, met over mij geschreven werd of wat dan ook. En ik denk dat ze dat nog doet, maar wij, wij, ik ben zelf helemaal niet bewaardig. Maar als je wat ouder wordt, dan is het best wel zo dat de dingen zijn en denk van, nou, dit, dit, dit, dit bewaar ik wel. Ja. Dit is echt jouw grondgebied, hè? Deze, wat is het, vierkante tien kilometer ongeveer? Want je bent hier in de buurt ook geboren. Ja. Ja, ik ben iets meer naar het oosten geboren. Dus op de, op de, in de Friese wouden. Mm -hmm. En dit is het, het waterland. En, maar hier ben ik wel opgegroeid. Ik ben een vrouw opgegroeid. Nou ja, en uh, later... Ik, ik heb wel uh, uh, uh, voor de duidelijkheid in Amsterdam gestudeerd, moet ik zeggen. <lacht> en Utrecht. En, uh, en, en in Enschede ook gewerkt. En toen weer terug naar Friesland. Dat ja. klopt. Ja. Ja. Ook... De, de trip naar het westen heb je inmiddels goed verwerkt. Daar had ik geen last van. Nee, nee ik vond het wel mooi. Ja? Ja, ja, ja. dat was geen enkel probleem. Kan je even je thuissituatie schetsen? Uh, mijn vader heet de Reiner. de Haan. Wa elektrische wagenmaker. <laughs> Stond op zijn rekeningen. Mijn moeder heet het Semje. Het Wouda. De, uh, typisch uh, uit, uit de wouden. Hè? Wouda. Uh -huh. Ja, nou, kleine mensen. Uh, uh, bruin Owen moet ik zeggen. En, uh, Jij hebt geen bruin ogen, nee, geen Brian Owen. Nee, nee. En uh, uh, heel uh, bedrijvig zou je kunnen zeggen? Maar wat een wagen maken? Ja, waarom, maak je maakt boerenwagens, hè? Dus, uh... elektrische boerenwagens? Nee, nee ja, ja? Hij had een, een paar elektrische machines. Oh, oké. Okay. <laughs> ik kan wel zeggen, was de tijd vooruit dacht hij nog. Nee, ja. Dus, dus, dus een draaibankje op en een, en een lintzaakmachine. misschien, ik zie het nog vol, in, in, in de werkplaats. En per jaar maakte die twee van die boerenwagens. En dan een kruiwagen en een bank en een houten stoelen en dat soort dingen. Dat was natuurlijk een, een, een enorme... Uh, vakman, wat ze zagen, hè, wat, dat kon hij maken van hout. Mm. En dat het, en, en het ging heel vaak samen met de smid in het dorp, want dan uh, moesten de, de, de hoepels om het, uh, om het uh, houten wiel moesten eromheen gebrand worden, op de as erin. Oh, een kleine jongen was ging mee hoor, dat was fantastisch. Hè, met die blaasbalk, dan begonnen ze allemaal vuur en dan kwam het. Hè. Ja. Ja, dat is mooi hoor. Ja, nou ja, maar goed, uh, uiteindelijk was het zo dat, uh, dat het een. een uh, een vakwet uh, wat niet meer uh, bestaansrecht gaf. Hè? Oh, Want uh, oh. het veranderde allemaal. We waren allemaal uh, st uh, stalen machines of uh, stalen wagens voor de boer. Dus toen kwam dat dus die, die, uh, oudwedse handwerk, dat, ja, dat, dat, dat verdween eigenlijk. Ja, dat, is ja. verdwenen. dat is lang geleden. Ja. En in die periode was het Westen ook heel ver weg. En dan gaan we naar het eerste fragment. Want het viel mij op: je wilde iets laten horen over uh, de watersnoodramp in 1953. Ja, ja, waarom ik dat vond, was, maar ik was, uh, uh, uh, ben ik nog wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in, uh, uh, in adelskunde en in geschiedenis en da dat soort dingen. Dus, uh, dus, uh, dus ik wist, kaart van de wereld, die kan je mij vragen, nou ja, dat is overdreven, maar eigenlijk kan je me vragen van wat is dat en wat is dat. En dat, vind ik, dat, dat dus vroeger had ik gewoon een atlasje en ik zat er altijd aan te kijken, maar anders dan nu met het internet. Hè. Mm -hmm. en, maar ik, dus, dus ik had. Uh, uh, op zien je er ook altijd tienen of zo. Nou, en toen de watersnood kwam, toen waren we, ik herinner het me nou, waren we aan het wandelen langs de vaart, langs de borsterwik, met kinderen, waren we aan het spelen, met, met, uh, met, met vliegertjes, en, uh, en, uh, en toen hoorden we dat op de radio, had ik dat op de radio gehoord, dus heb ik, was ik eigenlijk de, de, de berichtgever aan de andere jongens en meisjes, van daar en daar en daar is er aan de hand, maar, ja. maar wat is dat dan? Nou, dat kon ik uitleggen, zo weet je wel. Ja. Dus dat, dat, eigenlijk was dat een moment dat ik dacht van, ja, verrek, uh, eigenlijk was dat heel leuk, want dat deed... Als waren bevestigen dat ik daar een heel hoop van wist, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nou, en en later gingen, of een paar dagen later gingen ze hier uit het dorp, uit Grouw, gingen ze met grauwste Schouwen op een grote uh, laadwagen gingen ze erheen om te helpen. Hè? Met tien schoutjes, mensen, een motor die erachter en die gingen erheen om. Dus er ook iets van, daar moeten we heen van moeten helpen. Dus het sociale wat in deze wereld zit, kwam toen heel erg naar buiten. Volgens. Ja, want het opvallende in die periode was natuurlijk dat de informatievoorziening. Ja, ik Vanuit er... daar, die, die was er eigenlijk niet. Dus, duurde... Mijn vader had het ook. Dus ze hadden voor de radio, echt voor de radio, te zoeken en te luisteren. Op zo'n krikke met een hadden ja, nou, we. Nou, daar hebben we een fragmentje van. Okay. Goedemorgen, luisteraars. Hier is Hilversum, Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. In verschillende plaatsen in het westen van het land... is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Het sanatorium wordt ontruimd. Het huis voor oude lieden zal ook worden ontruimd. Wanneer je dan weer de straat opgaat, dan word je opnieuw geconfronteerd met die ellende. Een man loopt met blote been over de straat en hij schreeuwt in de richting van de overkant... ...mijn huis drijft weg, mijn huisraad drijft weg. En daarboven, op die bovenverdieping van dat huis van die man, zit een vrouw voor het raam te huilen. Tja, ja. ja. Wil, je nou, wil je nou in één keer, als je dit hoort teruggezogen in die tijd? Nee, ja, ik zie me daar, toen ik, daar hoe we er thuis mee eh, omgingen. Want mijn, mijn vader vond het ook, hè, daar heb ik dat van, denk ik. En er werd over gepraat. Hè. En, en wat gebeurde er dan? Dus de kaart kwam erbij, kwam open. Eh, of dat las open en gingen we kijken wat het was. Wat het water aan toe was. Dus, eh, nou ja, dit zijn de gebieden. Later kreeg, kwam het natuurlijk ook op de film over het Polygon News of zo. Ja. ja. Nou ja, maar dat maakte op mij als een jongen een enorme indruk. Hè, van dat, uh, dat, uh, ja, want je dacht ook, maar dat dachten we ook, hè, van dat, uh, dat het uh, je leerde over de dijk en hoe dijken opgebouwd waren, waar ze allemaal waren. En nou, ja, oké, okay, dat is toch achter de komen beschermd. En dan komt er plotseling zoiets. Hè. Dus dan dat, dat was wel een, laten we ja, zeggen, een, uh, het, het veranderen je, je denken over, uh, over, uh, over uh, water en... en uh, uh, het gevaar van water veranderde er wel door. Ja, want water was tot dat moment eigenlijk plezier. Ja. Warm, en, lekker erin springen, een beetje varen. Ja, inspelen en opspelen en ja. dat soort dingen, ja. Ja, ja en, en uh, uh, dit was wel, wel, wel dus, dus, ja, ik was tien jaar of zo, hè. dat was wel, wel heel heftig, terwijl het heel ver weg was. Ja. Maar het was wel, wel ja, dus, kijk, die... Uh... Ja, kom binnen. Uh, uh, uh. Mevrouw Geke, komt binnen. Wat wordt er op tafel gezet? We zitten in een interview en vervolgens krijgen we wat te eten. Suikerballen. Wat is het? Suikerballen, suikerbrood. Mag ik het proeven? Ja, ja, ja. ja. Kijk, dat is net. Het gaat uitstekend. Bedankt voor de goede verzorging. Suiker, merk. Ja. Nou, we kunnen, we kunnen nog wel even. Poppen. Ja. Poppen? Oké, okay, kom op. Tja. Ze worden goed verzorgd. Ja, ja, maar dat is, dat is helder, hè? Ja. Dat hoor ik zo. Ja. Dat schiet me nu in één keer, want we springen nu wel van de hak op de tak, maar. Waar zou jij zijn zonder je vrouw? Ja, dat zou ik ook niet weten. Ergens anders denk ik. Hm. <laughs> ja, ja. Nou ja. Je, je, je hebt een vrouw, en, uh, en, uh, en, en ik ben hartstikke wijs met haar. En ik hoop zij ook met mij. En, uh, en dus, uh, ja, dan gaat het zoals het gaat. Hè. Ja. Maar als ja, ja. Ah, het zegt, gaat, die kan dat ook wel een beetje sturen, Fop, volgens mij. Ja, maar natuurlijk. Je hebt, je, hebt, je hebt een bepaald nou, ja, idee waar je naartoe wilt als je jong bent. Ja, en we zijn ja, getrouwd toen. Ik was 27, denk ik. G is een beetje jonger. Dus die is drie jaar soms vier jaar, maar meestal drie jaar jonger. <lacht> <lacht> maar op dit moment vier jaar. En daar en, staat ze op, moet ik zeggen. En dan, en dan denk je ook van: oké, okay, dit is. Hè, zo, daar ga je vanuit, van dit is voor, voor, voor tot de dood ontscheidt. Nou ja, en, en dat is lang niet altijd zo, maar in ons geval is ons dat uh, uh, tot dusver redelijk gelukt, moet ik zeggen. We kunnen heel goed overweg. En we hebben ook wel een beetje dezelfde dingen. Ze dus is totaal anders dan ik. Ik ben veel fanatieker en veel feller en veel. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, ondernemender, zou je kunnen zeggen. Mm. En zij is uh, een beetje rustiger en kijkt wat op afstand en houdt me ook wel wat in het gereel, moet ik zeggen. Is ook heel kritisch, dus zo nu en dan, uh, dan vind ik het ook wel eens vervelend, moet ik zeggen. Maar dit is wel heel goed. Ja. Ja. Ja. Stuurt ze je ook of is ze meer een klankbord? Nou, kijk, ze heeft wel een mening over dingen... En, en, en, en, en ze is een, een typische vrouw in die zin dat ze, als ze kwaad is, is kwaad. Ik kan ook al kwaad worden, maar dan, dan even later ben ik kwijt. He, de, klaar, he? want he, dat hoort bij het leven, dat is met, met, met vrouwen heel vaak, die blijft veel langer hangen. Dus daar discussiëren we dan ook over, he. waarom vind je dat? He? Ze heeft ook een heel goede kijk op mensen. Dus, dus, dus ik ben niet goed gelovig, maar ik ben wat bedachtzamer. Al wat geven mensen ook veel meer vaak kansen om te zijn wie ze zijn. Mm. En, uh, en zij weet wel direct van, uh, en heel vaak heeft ze gelijk. Van, oh, dat, dat moest je maar niet doen met die, he? want dat gaat niet goed of zo. Mm. Nou ja, oké, okay. dus, dus in die zin passen we wel goed bij elkaar. Ja. Oh, dat is wel mooi toch? Ja, dat is mooi. Dat die, waar als, je, als je twee gescheiden werelden hebt, dan uh, nee, kan je voorstellen niet. dat dat niet werkt. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Um, dit kan er even tussendoor. <laughs> de koffie en de Friese koek. <laughs> nee. uh, waar waren we nou ook alweer? Oh ja, we waren bij Alinus uh, Michels, heb je genoemd, als iemand die uh, echt jou, uh, waarvan je zegt van nou die filosofie en kruif. Ja. Bijvoorbeeld ook, dat zijn echte mensen. Een soort voorbeeld, mag ik het zo zeggen? Of gaat het te ver? Nee, kijk uh, uh, Michels was vind, de, de, in die tijd, begin 70, de WK, maar ook daarna, was Michels, Michels natuurlijk het, het, de Nederlandse voetbaltrainer. He, ja. en, en het was ook echt een trainer in die zin dat hij probeerde door. Uh, zijn manier van trainen en coachen om het echt te veranderen. En hij was ook een hele nieuwsgierige man. Maar hij ging ook kijken bij andere sporten. Bijvoorbeeld bij basketbal, hoe ze daar pressie speelden. En dat probeerde hij weer te vertalen naar voetballen. Dus die was echt, vond ik, onderweg om dingen anders en beter te doen. En hij had natuurlijk geweldig geluk dat hij in een periode rondom de WK hele goede spelers had. Met name Kruijf. Nou ja, en dat kwam bij elkaar. En, nou, en, en, en dat was wel. Het is jammer dat we geen WK-kampioen zijn geworden. Echt doodzonde. Maar het was wel een hele mooie periode... Ja. waarbij het Nederlandse voetbal enorm op de kaart werd gezet. Ja. Even over zijn filosofie. We hebben een fragment waarin hij met name over het jeugdvoetbal heeft. Er is een periode geweest dat ze heel erg 4 tegen 4 hebben gepromoot. Ja, ja. En daar was hij heel enthousiast over. Het ja. uitgangspunt is het straatvoetbal. En het straatvoetbal wordt dus ook weer eigenlijk gesymboliseerd door de kleine partijtjes op straat. En uh, daar werd dus niet uh, gezocht naar, naar, uh, naar dribbeloefeningen of wat voor dingen ook. Nee, de partij. En zoveel, zoveel jongetjes er waren... Ja, dat doen. en het waren toch kleine groepen meestal. Omdat het ook maar kleine ruimtes waren. En uh, ja, daar is het uit gegroeid. Want uh, iedereen heeft dus uh, begrepen op een gegeven moment dat daar natuurlijk het geheim van de Smit lag in de ontwikkeling van. Uh, de natuurlijke ontwikkeling van, van klein naar groot. Eigenlijk was, eigenlijk was dit een soort. Uh, ik had twee dingen: curver. Wilkeur met kappen en draaien. Ja, en, individuele ontwikkeling. En, en, en, en, en, en daar waren ze uh, in het niet mee eens. En toen werd dit mede ontwikkeld daardoor. Hè. Ja, samen met Bert van Lingen. Samen met Bert van Lingen. die hebben hun enorm druk. En ik denk dat het heel goed is. Maar ik denk dat de combinatie van beide het beste is. Er wordt te weinig echt gespeeld. En wat is nou echt spelen? Dat is van, er staan uh, tien jongens. En die tien jongens, één uh, eruit en een ander eruit. En die gaan poten, die kiezen. En die maken van de voor al ruzie bij wijze van spreken. Mag de, de voet dwars of mag de teen er ook tussen? En dan wordt er gekozen. En dan, uh, en dan, uh, en dan spelen we vijf tegen vijf. En dan moet die trainer die moet gewoon aan de kant gaan staan en observeren. Kijken van, wie komt er boven? Wie doet dit? Wie, wie is agressief? Wie is te agressief? Wie is te, wie is te bescheiden? Daar moet daar moet hij naar kijken. En en die, en, maar het is nu uh, veel te veel dat die trainer te dominant is. Dus die staat er bovenop en zegt stop, bal terug, dit of dat of zo. Of dat moet anders of dat moet... Dus die geeft ze veel te weinig ruimte uh, om te zijn wie ze zijn. En, en dan kan je dus ook nooit goed inschatten uh, waar, waar, ze, waar, waar je aan moet werken, zal ik maar zeggen. Dus, we, dus ik vind dat je, stel dat je zes keer in de week uh, traint... dan moet je naar mijn idee minimaal twee keer in de week, uh, drie kwartier, dit soort dingen doen... Ja, daar heb ik wel heel veel uh, uh, aan gehad, moet ik zeggen. Ja, ja. Trainer zijn is natuurlijk een enorm leerproces. Je kan de ervaring van uh, het zijn van voetballer natuurlijk uh, een beetje meenemen. Jij hebt bij Herenveen uh, in je eerste periode een tijd gewerkt en toen werd je door Riemer van der Velde aan de kant gezet. Toen kwam Frits Korbach. Want Riemer van der Velde zei: we moeten nu een stapje gaan maken. En jij bent daar niet streng genoeg voor. Dat was een beetje, in ja, kort gezegd... min of meer, even ja, grosso modo kort het wel, verhaal. Nou, ja. ja, en ik vond eigenlijk ook wel... Nou ja, hij... hij en dat vond hij niet alleen, dat vonden heel, heel veel mensen. En met name de, de Friese pers vond dat ook, dat ik eigenlijk te veel de, de, de leraar was. Te, te, te, te geduldig, te bedachtzaam. Het gaat niet snel genoeg. Dus er moet een, iemand voor die dat, die dat wel voor, sneller voor elkaar krijgt. Ik zie ons nog zitten dat was volgens mij in februari van, uh, van dat jaar uh, in de oude bestuurskamer. En dan dus zeiden we, nou, papa, we moeten het dus even over hebben, jongen. In het Fries, Fries, hè. Mm -hmm. en, uh, en toen, en toen, uh, toen want hij, hij uh, is soms heel impulsief, maar heel vaak heel bedachtzaam. Dus dat als het echt erop aankomt, dan heeft hij er altijd heel goed over nagedacht. En komt ook bijna altijd niet met, laten we zeggen, met van die, uh, ook al, bijna altijd met oplossingen. Eh? En, en in de zin van dat je later zelf denkt van nou, dat was misschien ook wel het beste. Ja, later. Ja, ja, later. Natuurlijk, want ik was wel, wel een, er waren twee dingen. Ik was ook docent op het CIOs. Mm -hmm. ik was, dus ik moest echt hard werken. Dus ik ging van van uh, s om acht uur naar, 3 les naar drie uur. Dan ging ik door naar de club en dan ga ik tot acht uur. Mm -hmm. En soms deed ik al er ook nog bij. En, en dus ik was, ik kwam ook alweer eens keer thuis. <laughs> en, uh, maar het was gewoon veel te, de avond veel te gek. En, uh, en dus ik was ook hartstikke moe, dat voelde ik ook wel. En dan word je ook minder alert. En toen dacht ik ook van, nou, de, uh, toen ik wegging was ik wel teleurgest. Dus het, we, hebben, we hebben gewoon overlegd. dit dus is gewoon het beste. En, uh, en uh, ga, ga jij nou maar de onderbouw doen? Dus de jeugdopleiding, de scouting, verbeteren en dat, verbeteren en dat. En na verloop van tijd, dan nemen we in de tussentijd nemen we een paar houten methoden totum aan... en na verloop van tijd kom je wel weer terug. Ja. Dat laatste had ik helemaal niet. Ik denk oké, okay, prima. Maar ik vond het wel mooi. Hè? En het, het past hem ook wel. En er waren ook wel dingen die ik, die ik goed kon, vond ik zelf. Dus ik dacht, dus na een week teleurstelling, daar heb ik wel gewoon geaccepteerd. Klaar. Ja, ja. Dat is het beste. Uh, ja, we kijken wat je nog allemaal nog meer hebt aangevraagd. Want... Um... Ik kan me voorstellen dat zoiets. Je wilde ook iets horen over uh, Atlanta ja. van de Olympische Spelen ja. van 1996. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat een rol heeft gespeeld in je in, in je ontwikkeling dat als de hele, de de ontwikkeling, hele, of mens. Kijk, okay, wa, ik was wel een, een, een. Ik geloof de heilige in. Dat doe ik nog trouwens. Dat als je um, een groep jongens bij elkaar krijgt of meisjes, maakt niet zoveel, Maar dat maakt eigenlijk niks uit. Want dat uh, heeft Mark Lammers met zijn hockeydames ook wel bewezen. Maar als je ze bij elkaar krijgt en je, en je, en je hebt hetzelfde idee... en je, je gaat er echt voor en je bent ook uh, in staat om dingen ervoor aan de kant te zetten... dan kan je ongelooflijk veel bereiken in sport zeker. En vaak veel meer dan je ooit gedacht had. Nou en daar vond ik dat, dat bankrasmodel waar uiteindelijk dat de Olympische kampioenschap uit voort is gekomen vond ik eigenlijk eh, is een van de allermooiste voorbeelden. Hè. Van, van bij elkaar komen, eh, doorzetten ondanks alles wat er eh, er zijn heel veel dingen ook gebeurd die niet prettig waren maar gewoon doorzetten eh, mensen vallen af, er komen anderen bij en op een gegeven moment ontstaat er iets en dan ontdekken ze dat ze eh, een toernooi ervoor dat ze van Italië kunnen winnen dat namen ze mee naar Atlanta en ze, en ze, en ze wonnen het. En daar heb je ook altijd wat geluk mee, die bal net langs de, langs de antenne of niet langs de antenne, hè, dat soort dingen. Maar je, maar, je, maar je flikt het wel. En, de, en, en uh, uh, dat, dat, dat gevoel dat je uh, dat kunt, dat was voor mij altijd heel belangrijk. Hè. Want datzelfde idee had ik ook. Hè. Van als we, als we, we, we kunnen van... Je kan niet van niks, maar als je kwaliteit hebt en je bent in staat om dat samen te bundelen... dan kan je veel meer dan je denkt dat je kunt. 16-15 op dit moment. Opnieuw een matchpoint, een Olympisch goudpoint voor Oranje. De spelers kijken elkaar aan. En dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we die zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar nee, nu, kan nog kan het het. nu kan het komen. Nu gaat de bal naar Roswerven. en maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. Toffoli komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! ja! Is groot, Ongelooflijk. Tiani slaat er wel uit. En iedereen... En ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar. Prachtig. Olof van de Muilen. Hij rent door het veld heen. En eh, ik zie daar Bas van der Goor. En eh, op een aantal spelers. En Peter Blanchier daar liggen. Peter Blanchier met Henk Jan Held. En, oh, wat is dit. Ongelooflijk prachtig. Joop daar, Hij staat met zijn handen omhoog. Ja, het landt ja, Twee van die mannen, mannen hebben gehad op school. Hè, op Tijos. Olaf en, uh, en Jan van de Meulen en Jan Postenmoef. Dat was een mooie kerel, Jan. Vond ik helemaal een fantastische man. Ja, Olaf zou hij ook wel mee, was totaal anders. Mm. Veel impulsiever en zo. Maar wel een mooi volk. Ja, je kreeg, een, je kreeg een brok in je keel. Nou oh ja, dat, dat komt hier niet van. Oh. Maar het zou best wel kunnen, want ik ben wel, heel, wel heel, in dit soort dingen wel heel emotioneel. Ja, hoor. de Friese ja. koek. Ja. Ja, ja, is dat zo emotioneel? van uh, ja. Ik heb het zelf ook wel hoor bij sportevenementen in Duitsland. Ja, grote maar... mijn vrouw die vertelde, gisteren hadden we nog over... de zaten bij Tour de France en die oude beeldjes in, dat, dat verhaal wat verteld wordt. En, en ik kan me nou herinneren, toen Jan Janssen won, daar zaten we in grauw op de stoel naar te luisteren. En het, daar had ik echt de tranen in over. Ja fantastisch ja, ja. Ja, Dat sport ook... los kan maken, hè? Ja, dat is, dat is dat ook wel wat mooier ik. ervan. Ja. Ja. Uh, even over dat, uh, dat team-idee, dat je als team tot zo'n prestatie kan komen. Je hebt dat uh, bij de succesvolle EK's van 2006 en 2007 natuurlijk uh, uh, in praktijk kunnen brengen. Dat heb je natuurlijk al vaker gedaan, maar toen kwam het, kwam het heel erg naar buiten. Ja. Mooi voorbeeld van ik, hoe een voetballer eigenlijk moet juichen. Snap je dan wat ik bedoel? Dat degene die een inticketje heeft en die oh, bal intikt, ja, ja, ja. vervolgens naar de cornervlag loopt, zijn shirt ja. uit doet, ja, ja, ja, ja. zijn sixpack laat zien en, en net kon... doet alsof hij een geweldige actie heeft gedaan. Daar kon ik me dood aan ergeren. Ja, da daar ja. doe ik op. Ja, ja. Kan het uitleggen? Nou ja, ik had er altijd, heb er altijd een heel mooi voorbeeld van. Dat was bij, bij, heb die jongens toen volgens mij ook verteld. Dat was Marcus Aalbek bij Jereveen. Dat was ook een, een, een fantastische jongen, maar ook een, een goede voetballer, echt goede. En, die, en, die, en Mika Nurmela, die was er recht buiten en die had een goede voorzet. De, een beetje bekkenmachtig op minder niveau, maar, maar een goede voorzet. En die Albeck wist dat precies. Dus we speelden tegen het PSV, hebben we 3-1 gewonnen of zo. En dan uh, en, uh, en, uh, komt de voorzet van, van uh, Mika. Mika neemt hem aan, maakt een beweentje. Boom, voor de goal. Albeck pakt de eerste paal, kopt hem erin. En, en, en die juicht, maar die juicht zo, en de andere hand was Mika. Ja, zo, één hand omhoog. Ja, de en de ja, ja, andere wijze. van, dankzij hem. Ja. Nou, er was een andere speler, Romane Denneboom. Daar vocht ik altijd mee over dit soort dingen. Die scoort ook uit de voorzitter van Denneboom, maar van Nurmela. Van, van en, uh, en rent naar de hoek van het veld, doet het juichtje over de kop... en, en, en blijft... Na de afloop heb ik hem in het kleedlokaal uh, apart genomen. Hij zei, Train, ik snap het wel, het gaat over het juichen. Ik zei, heb je de gaten, hè? <laughs> ja, ik zei, maar dat moet je niet doen, man. Want, dat is, want Ik zei, ik, ik, ik zal je het laten zien. Ik zal je Mika terug laten zien naar de middenlijn lopen bij Aalbek en bij jou. En bij Aalbek loopt hij zo van, oh wauw, de volgende bal geef ik ook. En bij jou loopt hij terug met handen in de zak van, nou ja, zo, weet je wel. Dus dat gevoel wat je met elkaar kunt opbrengen zit in dat soort dingen. Hoe kijk je naar elkaar? Hoe, hoe, maar hoe kun je dingen ook bevestigen naar elkaar? Ja, ja. Dus, nou ja, en hoe je niet altijd bewust van er zijn, dat snap ik ook wel. Want je, bent in de, je maakt de Golden weer heel euforisch. Maar het is best wel goed om daar uh, eens over na te denken. Ja, er zijn wel meer dingen om over na te denken bij die jonge jongens, kan ik me voorstellen. We, uh, de, ik kan me ook herinneren dat er rond die EK's, ook jongens, rondliepen met een partij bling bling om hun nek. Uh, koptelefoon op, uh, je afzonderen. En dat is ja, ja. toch ook iets waar jij je volgens mij echt helemaal ja, dat, dood aan ergert, of niet? Ja, ach, ach ergeren is het verkeerd woord, hè? want het is hun, hun leven en hun tijd. Mijn tijd ook wel, maar op een andere manier. Hè? Dus, de, dus dat is. Maar ik vond wel, daar heb ik ook wel <laughs> maar Ik wil ook niet de, de pedagoog uithangen. Maar goed, ik heb ik ook een mooi verhaal. We, we komen aan op het trainingsveld in Lange Zwaar. School had vrij, woensdagmorgen, aan het eind van de morgen hadden ze vrij om naar die jongens te komen. Allemaal aan de kant, spandoeken en zo. Het was een groot feest op zo in zo'n klein dorp. En, daar komen, en ik had het niet in de gaten. Dan komen wij de bus uit. En dan kwamen ze, al die uh, dingen... Koptelefoons. Uh, kop op de oren. En, uh, en uh, al zou het zombies waren. Van, oh ja, moet even een potje trainen. Hè? En, uh, en, uh, dus toen zaten ze de schoenen aan het aan. Toen zei ik tegen Ron Flaar van uh, en Babel... Van waarom dacht je dat die kinderen hier waren? Oh, oh, ja, oh, ja, ja. was er wel gevoel voor hoor. En die zei: Ja, ja die zijn er. Voor. Ja, voor, ja, niet voor mij hoor, die zijn voor jullie. Maar jullie hebben ze nog niet gezien. Moet je eens kijken man, hoe je de bus uitkwam en hoe dingen. Oké, nou, zodra je de schoenen hebt, maak je een rondje en geef je ze allemaal een hand. Dat is Maximaat, hoe zal ik maar zeggen. Ja, ja. Hè? En we maken een afspraak over die dingen. Je komt niet meer uh, in de bus. Uh, vind ik prima, want dan meet je toch wat op jezelf. Maar zodra we naar buiten gaan, gaat het spul af. Nou ja, en, en eigenlijk vonden ze het ook heel normaal. Dus het is ook niet de kwestie van dat je dan... Uh, uh, maar als je ze op patent maakt, dan vinden ze heel vaak dingen heel normaal. Maar als je het niet doet, ja, dan uh, gaat het ook heel vaak voor kwaad en erger. Ja. Viel het allemaal goed in elkaar in 2006 en 2007? Bij die EK's? Nou, 2006 was wel veel moeizamer... Nou ja, toen is het ook wel even booien geweest. Maar dan moet ik zeggen dat, dat ze zelf ook booien maakten. Want, want er zaten ook wel een paar winners in, hè. Huntelaar en Schaas. Nou, huntelaar die stond op, hè, heb ja. ik begrepen. Die heeft gezegd: zijn we hier nou gekomen ja. om te winnen? Ja, uh, Zo was precies, we? ja. Dus in een nabespreking. Uh, zei die, ging hij die staan en zei hij van uh, waarom zijn we hier? Om te, om te je, of uh, We zijn toch om kampioen te worden? Ja, nou, dan moet het anders dan dat het nu gaat. Nou ja, en toen veranderde er ook wel wat. 22.000 mensen op de tribune in Porto zien dat Oranje al heel lang balbezit heeft. Daniel de Ridder met uh, tegenover zich uh, verdediger Maxima. Maximoff. En uh, is het uh, nog mooier? Ja, het is nog mooier! Want Nicky Hoss scoort de icing on the cake. Het is het feest van Nicky Hoss. Hij scoort de drie. 3-0 in de 94ste minuut. Hij springt in de armen van Maarten de Jong, de verzorger van dit jonge Oranje. En iedereen is dolgelukkig. Nicky Hofs, er is feest op de tribune bij de, op de bank bij de reserves. Ik zie onder andere Gerritsen van FC Twente. En dan is het nu afgelopen. En heeft Oranje met 3-0 gewonnen van de Oekraïne. En haalt voor het eerst EK. Onder de 21. Gewonnen door Foppen de Haan en zijn mannen, oftewel Jong Oranje. Meneer de Haan, van harte. Ja, dankjewel. Hè. Dit is wel een mooi voorbeeld van in een toernooi groeien. Hè? Ja, ja, ja. Dit is, uh, dit is zoals, het, uh, zoals het zou moeten. Hè? Het, was, het was natuurlijk een lekkere wedstrijd. Het, het lijkt hè? hebt uh, op 1988. Hè? Mooi. Ja, het was een unieke uh, wedstrijd. Ik nooit Europees kampioen geworden. Ik, ik versta er helemaal niet van, maar dit is helemaal blauw. Ik vroeg me af wat er nu allemaal gaat gebeuren daar op het veld. Ja, ja. Het is zo lawaai, dat moet maar aanbreken. Het was niet echt een legendarisch interview, uh, direct naaf want het was zo'n bende op het veld. Ja. Jullie kwamen terug op Schiphol, weet ik nog. Ja. En toen hadden ze helemaal niet verwacht dat er zoveel belangstelling voor jullie was. Nee, ze hadden geen dranghekken maar... neergezet, volgens nee, mij. Ja. maar wij ook niet. Dus ik denk, wat gebeurt er nou? Nee, want jij je, ja, je, je hebt wel gewonnen, maar. Uh... Ja, dat, dat, dat is, dan is het een paar dagen later is het niet afgelopen, want je neemt het gevoel wel mee. Maar je uh, hebt geen idee van uh, je ja, dacht van uh, het is, het is, het is dus het, het, het betekent voor jezelf een hele hoop en voor de jongens, maar dan is het ook klaar. Mm. Maar dat was dus niet zo, maar er was een hele hoop volk op. Uh, moesten we helemaal omlopen en uh, allerlei andere gangen door. nou Het ja, was wel heel leuk trouwens. Ja, het gevolg was ook dat je uh, nog populairder werd dan je uh, eigenlijk al uh, was. En dat er zelfs bij een wedstrijd van het Nederlands Elftal, kort voor het uh, WK... In... Je weet toch wat ik wil gaan zeggen, hè? In, ik? Je was bij PSV. Ja, in Eindhoven. Ja, was heel vervelend. vond ja, ik eigenlijk nou, heel vervelend. Ik zal het of? even uitleggen, want sommige mensen weten dat misschien niet. Dat was nee, in de aanloop naar het WK 2006. Toen speelde het Nederlands al niet, uh, niet helemaal geweldig. Uh, en toen werd jouw naam gescandeerd. Als vervanger van Marco van Basten. Ja, dat ja. Goed ja. Ja, heel vervelend. Dus, dus, de, de, de, dus ik, ik zat op de tribune om, om naar die wedstrijd te kijken. En, uh, en, uh, en toen uh, werd, dus door de, werd je eruit gepikt door de, door, de, door de camera's, zal ik maar zeggen. En het werd dus even geprojecteerd. Ja, en toen begon het. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke... Ik vond het van Van Barsen heel vervelend. Maar goed, yeah, dat is typisch, typisch hoe de emotie in voetbal uh, heel snel uh, uh, een rol gaat spelen. Nou ja, maar goed. Maar had je ja. geen bondscoach willen, willen zijn uh, van het Grote Oranje? Nee, maar... maar uh, Niet had... toen, nee, maar ooit. Oh, oh. Er is wel een keer een moment geweest dus toen we met Heerenveen bijvoorbeeld uh, de, de, de Champions League uh, haalden. Hè. Dat was natuurlijk een fantastische prestatie met een, uh, met een, met een heel gemiddeld team. Dus, de, de, dus was, was was geweldig. Nou ja, en toen, uh, toen uh, uh, weet ik wel dat, uh, dat, uh, dat uh, Riemer, uh, die, maar die zat ook in het bestuur van de KVB, of in, in het, uh, in het in toezicht of zo, toezichthouder, die heeft zijn best gedaan om mij dat te krijgen. Hij zei dus van, Oké, okay, dit is één die geschikt is, dit is ah, dat vond ik zelf ook wel, moet ik zeggen. <laughs> maar later niet meer hoor. Ik denk: van, Nou, dat is, dat is geweest, dat is ja. klaar. Ja. Even kijken hoor, want we hebben nog een fragment van Nelson Mandela. Ja. Uh, andere grootheid, daar gaan we eerst even naartoe. Uh, John F. Kennedy. Ja. Fragment heb je aangevraagd. Wil je dat eerst uitleggen? Nou, het is heel kort. Zullen we er eerst ja, even naar luisteren? Luister maar even, ja. Two thousand years ago. Two thousand years ago. The proudest post was ...Kiwis, Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is ik ben een belina, waarom wil je dit laten horen? Ja, nou dat vind het een geweldig tijdsmoment. Ik vond het heel, heel jammer dat hij niet veel later dood werd geschoten. Want a was het was hij in staat. je doet het nooit alleen of zo, maar om deuren open te breken, terwijl hij aan de andere kant ook heel, heel, heel helder was. Dus als je kijkt naar de Cuba-crisis bijvoorbeeld, hij hield de poot stijf, hij was, was niet met hem te marchanderen, maar hij wilde wel de, de, de dingen in beweging zien te krijgen. Nou ja, en, en, en, en op bezoek in Berlijn... terwijl uh, Berlijn op alle mogelijke manieren door de Russen werd geboycott toen. Dat was echt het, de, de, de Koude Oorlog op zijn sterkst misschien wel. En toen kwam die. En, en als je dan in staat bent om uh, op dat moment uh, de woorden te, te vinden... die daarbij passen om die mensen een hart onder de riem te steken... dat vond ik fantastisch. Hè? Ja. Dus, de, dus het vermogen om... De, hij, hij heeft natuurlijk een fantastische tekst dat snap ik ook wel. Maar, maar, maar om dat toch op, op een... Op, uh, um, om daarmee een, een, een soort verandering te brengen. te brengen... Nou ja, dat, dat vond ik heel mooi. Nou ja, en, en ik, en, en, dus het is altijd bij me gebleven. En toen ik afscheid nam van Heeren Veen werd ik benoemd tot ereburger, moest ik op het gemeentehuis wat zeggen. En toen stond ik daar en daar ik, heb ik erover nagedacht... wat moet ik aan nou je vertellen, want ik ben er al zo lang en zo. Ja, maar eigenlijk ben ik dus een, gewoon... Eh, ik kom hier vandaan, ik kom toen uit Akkrum en eh, Nunes, maar hetzelfde dorp. En, eh, maar eigenlijk ben ik een Veener. Ja, Toen dacht ik: Hé, hey, hey, dat zei ik. <laughs> ik ben een Heer heen, en heb ik dus verteld waarom Kennedy dat zei. En dat, en dat vond ze fantastisch. Ja. Ja. Maar wat is de link dan? Want Kennedy zei het eigenlijk om, om mensen te verbinden. Ja. En dat was eigenlijk bij jou precies hetzelfde ja. tussen Akkrem en Herenveen eigenlijk. Ja, nee, maar je ook, dat ook dat, het beeld van, van, van, van de voetbalclub Herenveen. Ah, ja. dat, dat, dat kwam echt onderuit de eerste divisie en speelde en als je ziet wat er allemaal veranderd is en gebeurd is. En, dat, en iedereen zegt altijd, ja, dat zijn Riemer en Fopen, maar dat is nog niet zo. Dat zijn, dat zijn al die mensen met elkaar. Daar hmm. is een groep mensen mee aan het werk geweest, dat was onvoorstelbaar. Hmm. En op zo'n goede manier dat dat een, ook in, in, in, in, hier in Friesland een geweldige boost heeft gegeven. Ja. Nou, dat, dus dat hetzelfde gevoel had ik er een beetje bij. Ja, je bent je afscheidspeech uh, op het veld. Ja. Dat was trouwens fenomenaal afscheid. Om ook. Ja. Op een gegeven moment ik herinner ik me nog die persconferentie. Dat jullie een tafel midden op het veld hadden ja, gezet, ja. de persconferentie op tafel. Ja. Wie dat bedacht heeft, die verdient ja. ook een lintje, om maar ja. zo te zeggen. Maar je, je afscheidspeech zelf, je zei al van, ja bij Heeren veen zijn heel veel mensen die die die die die, uh, die, die club overeind houden. Toen noem je twee mensen, Geke ja en Henk Heijsen. Ja. Uh, Henk is uh, inmiddels uh, te, te vroeg overleden. Ja. Uh, wat, wat, waarom noemde je hem? Kan je uitleggen wat zijn dat was assistenten zijn? Een Jarenlang oh, assistent is het verkeerd woord. Ja, nou ja, ja, inderdaad. Sorry. Ja, ja. Ja. Maar kijk, ik toe verlaat, moet ik het dan zeggen? Ja, ik werd trainer van Heer Veen. En, uh, en and, uh, um, Henk werkte ook op het CIOS. Ja, Henk Geemt ook en Hans Westerhoofd ook. En, maar, Henk, maar Henk had zoveel verstand van trainingskunde. Van, van, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij had zelf redelijk hoog gevoetbald. Hij, uh, uh, uh, uh, uh, maar hij was atletiek trainer. Hij had ook het vermogen om dat, die kennis te vertalen naar de. Naar naar, naar, naar voetbal, naar spel. Hij ging een keer naar Fokko van Danzig in Amsterdam... naar ballettraining kijken, hoe die een dag trainden... hoe ze dat deden over een dag, hoe ze een arbeidsrustverhouding deden en zo. En ik kwam die mee terug. En zo, dan kwam die, en dan kwam die. Dus ja, nou ja er was voor mijn gevoel maar één die, die, die, die naast allerlei andere mensen... maar die waar je echt elke dag uh, heel intensief mee samenwerkt... op een hele goede manier, was Henk. Dus het is niet alleen maar voetballen, het is veel meer dan dat. Het was vernieuwend. Ja, het was echt vernieuwend. Ja. Ja. Hoe zou hij nu uh, vanaf die wolk uh, naar beneden kijken naar de situatie in, hier, bij Heerenveen nu? Ja, hij zou zeer verbaasd zijn. En ik denk dat hij zich. Uh, wel een, uh, hij kan heel kwaad worden. Dus ik denk dat hij wel heel kwaad is op dit moment. Waarover? Ja, over hoe het is gegaan. Hoe, hoe is het gegaan? Het, Beheer Veen. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk hoe de, wat de, wat de kernwaarden van die club waren: van, we doen het, het belangrijkste was, we doen het samen. En, uh, uh, en, en, en, en, en, en, en ieder is belangrijk. En, uh, uh, en, en met elkaar alle kennis die we in huis hebben benutten om zo, zo, zo goed mogelijk te worden. Nou, dat is, dat is echt veranderd. Het zijn allemaal uh, uh, in de loop van de tijd uh, veel meer uh, eigen eilandjes geworden. Dus het totale uh, beeld uh, mist. Nou, daar kon Henk helemaal niet tegen. En, uh, uh, maar ook de openheid. Gewoon dingen met elkaar bespreken, openbreken of zo. Dat was op een gegeven moment ook helemaal weg. Nou ja, en, uh, en, en dat, is, dat is eigenlijk heel, heel slecht geweest. Maar door het opstappen bij de club... is voorzitter Robert Veenstra meer of meer vertrokken. Ja. Voel je je dan schuldig? Of nee. ben je juist blij al? Nou ja, ik vond gewoon dat het nodig was. Ik vond het heel vervelend, hoor. De, de, dus daar kan je, want je vindt niemand het zoals het gaat of is gegaan. Maar niemand is belangrijker dan de club? Nee, nee. Nou, dat is, dat, dat, is, dat is misschien wel de beste uitdrukking die erbij past. En ik vond ook dat, kijk, als je een club bestuurt, dan gaat het niet alleen over, over voetballen, maar het gaat ook over uh, uh, uh, uh, waarden. Nou, en ik vond dat ze, dat, ze, dat ze op een moment in hun gedrag naar Riemen toe... absoluut uh, de waarde van goed leiderschap hadden, uh, hadden overtreden. Ja. Nou ja, en toen, daar heb ik ook wat van gezegd. Heb je weer binnenboord gehouden, zal ik maar zeggen. Nou, en toen er eigenlijk niks veranderde en het alleen maar uh, in een soort uh, verergerde stroomversnelling kwam... toen dachten we van, nou nee, oké, okay, dan heb ik ook geen keuze. het is ook zo, als je, uh, uh, ik ben wel betrokken. Ik, ik heb de hele tijd niks gezegd... Uh, dan sta je dus aan de kantlijn. Maar als je heel lang aan de kantlijn staat, dan word je ook betrokken. Maar dan gaan mensen naar je kijken en zeggen van... joh, maar hij vindt het niks. En wat is dat van? Uh, Boerlul of zo, zal ik, zal ik maar plaats zeggen. He? Dus op een gegeven moment ik ook echt het, vond ik ook echt van... nou ja, dan moet ik ook tevoorschijn komen en zeggen wat ik vind. Want uh, uh, uh, je moet op een moment partij kiezen. Ja. Hoe moet het nu verder dan? Ga, je, ga jij nog een rol spelen? Wil je dat weet ik niet. Doen? Ja, dat weet je wel. Je nee, hebt nee, het nee, nee, nee. Dat is een commissie. En, en, en dat en uh, uh, twee uh, uh, uh, wijze mannen. En die uh, interviewen nou deze dagen. Uh, en ieder die er wat over te zeggen heeft. Jij dus ook? Ja, ik ben gisteren geweest. En die komen met een met een bindend advies. Dus het advies wat zij geven, dat is bindend, hebben we met, is met elkaar afgesproken. Maar bindend advies aan wie? Ja, het stichtingbestuur. Dus, dus als zij zeggen iedereen moet weg, gaat iedereen weg. Wat heb jij gezegd? <laughs> dat is wel duidelijk. Ik vond dat na wat er gebeurd is, dus buiten voetballen om, gewoon in het wat ik net zei. In van, van, van, uh, dat, dat, ik vond dat, uh, dat, dat uh, uh, nou ja, de moreel gewoon niet meer goed is. Dan ja, moet iedereen weg? Ja, en ik vond, vind dat iedereen weg moet, ja. En wanneer komt daar duidelijkheid over? Dat, nou, binnen een paar weken. Dus ze ja. zijn echt hard aan het werk. En, uh, en, uh, en die komen best wel met een gefundeerde oordeel. Dat zullen ja. iedereen horen. En, dan, uh, en dat moet je dan ook accepteren. Dat is ook helder. Maar als bijvoorbeeld Riemen weer gevraagd wordt... om een uh, functie te bekleden bij Heerenveen... en dat eventueel in duwerschap met jou te doen... sta je er dan open voor? Nou, ik weet van Rima dat hij dat dus absoluut niet meer wil. Dus dat is helder.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 Daar was ik hartstikke happy in hoor. Dus ik, ja. was, uh, ik was coach van de jeugdcoaches. Dus uh, dat betekende dat ik, ze, dat ik met ze praatte. Dat ik met ze, met ze keek naar voetballen. Mm. Dat ik, uh, soms train ik nog mee. Ik, dat was één aspect. Ander aspect was dat ik vier uh, uh, goede... Echt goede talenten onder mijn hoede had en daar een soort mentaal programma'tje mee had gemaakt, of heb gemaakt. En daar begeleid ik ze in. Dus ik keek ook naar hun voetbal, ik keek naar hun trainen en dan ging ik met ze zitten. Nou ja, en dan, dus ik, ik probeerde ze dus dusdanig uh, te helpen, zou je kunnen zeggen, om sneller naar de, in het eerste te komen. Ja. Nou ja, en, en, en daar had ik ook het idee van dat, het, dat ze daar heel content mee waren, dat het ook goed werkte. Ja. Maar ja, en dat zou ik best wel op, op een of andere manier weer kunnen doen. Dat is ja. geen enkel ja. probleem. Ja. En past Van Barsten dan ook nog in dat plaatje? Ja, daar gaat het niet over. In mijn geval ging het daar helemaal niet over. Jawel, want je zegt net dat de club is een verzameling van mensen. En dat nee, moet nee, nee, wat, zijn. Maar, wat van, wat van Basten goed heeft gedaan, is dat, dat hij zich daar, daar heeft hij zich niks van aangetrokken.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 Vinden, samen met zijn trainers en dat, ja. en dat lukt vast wel. Ja. Maar, maar hij speelt in, in dit hele verhaal geen enkele rol. Uh, duidelijk. Uh, we gaan naar een andere grootheid, Nelson Mandela. Hij ligt nog aan de beademing, maar het kan niet lang meer duren. Daar wilde je een fragment van laten horen. Uh, ik heb een fragment meegenomen van de speech... toen hij net gekozen was tot uh, president. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun Shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom bring. Ik thank you. Beetje een beetje een abrupt einde, maar uh, dat is niet anders. Wat heeft uh, Mandela met jou gedaan in je leven? Nou ja, ik ben. Uh, we zijn uh, jaar, bijna twee jaar in Zuid-Afrika in, in de Kaapstad geweest. Zuid-Afrika hebben we gewerkt. Nou ja, en dan, uh, uh, dan ga je verdiepen in het. Uh, zo zit ik in elkaar, in het land, in de mensen. Uh, hoe ze leven, hoe ze wonen. Wat... Want eerst die atlas op tafel weer. Ja, right? ook, ja. En wat voetbal voor ze betekent. Nou ja, en, en Mandela, dat, dat toen hij vrijgeladen werd van het Island toen interesseerde. Daar zat ik ook aan de radio gekluisterd. Van, van nou komt hij vrij, kwam hij niet vrij. Hè, dus het was ook een spel van de tevoren. Nou, en, en ik moet zeggen, we hebben een keer een, een, een, een tocht gemaakt. had een, een Zuid-Afrikaanse vriendin voor ons geregeld. En toen kwamen we ook terecht in de gevangenis van, van Parel. En daar heeft Mandela zijn laatste half jaar gezeten. En daar heeft hij dus met de klerk onderhandeld. En er was een jongen, een, een donkere jongen, die de rondleiding deed met, met ons tweeën. En die bracht ons ook naar het huis. Dat was helemaal... Aan de buitenrand. En dat was, ja, was, een, een, was zo indrukwekkend. En het indrukwekkende was niet dat huis, zal ik maar zeggen. Maar indrukwekkend indrukwekkende was die jongen. Die dus daar, die had met Mandela gepraat. En die wist ervan. En, die, en, die, en er zat zoveel emo ja, goede emotie in. Het was fantastisch. Dus we kwamen eruit. En wauw. Ook het poortje waar hij door kwam met zijn vuist omhoog. Ja. Nou goed. Dit raak je echt. Nu is ja. het geen Friese koek hè, die nee. in je keel zit. Nee. Kan je zeggen wat je dan raakt daarin? Nou ja, Ik vind uh, de, de kracht die, uh, uh, die, die, die zo'n man heeft... Dat, dat, dat, is, dat, dat, dat, dat is eigenlijk een ongelofelijke kracht. Die wordt 28 jaar opgesloten in, op Robbeneiland. Nou, Als je daar komt, dan schrik je helemaal dood. En, en, die, en die komt eruit. En die uh, heeft, nog de, heeft dan nog de kracht om... Uh, of de, zeggen, om, te, om, als, uh, om, om, om de, de mensen te vertellen... Dat ze, dat ze een nieuwe start moeten maken. Dat ze, dat, ze, uh, uh, dat ze niet moeten blijven hangen in het verleden. Dat ze uh, moeten vergeven. Uh, da, dat, uh, uh, dat ze er een natie van moeten maken. Of zo. Dus, uh, voor hetzelfde geld had hij hetzelfde kunnen doen... als wat ze in Rhodesië hebben gedaan of Zimbabwe. Oh, oh. Alle blanken eruit, bij wijze van spreken. En dan uh, huppakee, want dat is onze vijand. Oh, ja. nou, dat heeft hij niet gedaan. Dat vind ik... Dat vind ik, en dan dat, dat laten we zeggen, dat, dat eh, dus eigenlijk zichzelf helemaal wegcijferen voor, hij zal ook beijdeld zijn, maar goed. Ja, voor maar, anderen. Voor anderen, ja. Nou ja, dat, dat, dat, en die jongen die dat, dat vertelde, dat, dat deed me echt wat. Hè? Van, van, niet alleen mij, maar G ook. Van, van, van, van, en daaraan voelde je de betekenis van die man. Dus dat, dat, dat, dat, als ik er naar kijk, snap ik dat wel. Maar die jongen die, van veer, die man van 40 jaar, die, die, die, die, die heeft er ook eens een genen gekregen. Hè? Van, zo moet het, zo, dit is fantastisch. Daar zijn ze trouwens niet echt in geslaagd, vind ik. Maar goed, dat is, dat is heel wat anders. Want hoe moet het nu verder met Zuid-Afrika? Nou ja, kijk, die... Het broeit natuurlijk wel een, een bom hè. Ja, het is, het is.. Onder de zwarte bevolking heb ik het idee. Ja, het is ook zo. Het is Het is, ze zijn, ze zijn aan de, aan de aan de aan de armoebestrijding. Doen ze wel wat hoor, want er zijn ook heel veel nieuwe huisjes gebouwd. Het is ongelooflijk veel. Dus dat is ook een immens probleem. Maar als je het verschil tussen rijk en arm ziet, dat is veel te groot. En er zijn onderhand is er ook een hele rijke uh, zwarte clan ontstaan, zou je kunnen zeggen. Ja, en, uh, en, en die zijn nog erger dan, dan, dan, dan vroeger de Blanken. Want ja, die, die, die gebruiken die andere, de, de, de armen helemaal als, uh, nou ja, nou als een voortvang. Je zou kunnen zeggen, tussen tegen slavernij. Oh, en, dat, en dat is heel, heel verontrustend, vind ik. Nou ja, en... Uh, uh, uh, wij hebben, we, we kwamen, toen we de wonen kwamen, in, uh, in zo'n tauntje bij de mevrouw die bij ons werkte, Mandy. Ach, als het mooi weer was, dan viel het wel mee. Maar we kwamen er ook een keer, toen onweerde het en regende het en het water stroomde onder haar huisje door. De ratten speelden in de ronde. Ik dacht van, oh god, hey, wat doen we hier? We, we kunnen ook, dan wil je, de hele, wil je het veranderen, maar je kunt het niet veranderen. Hè? Dus toen zijn we ook echt zo weg. Het was ons laatste bezoek daar toen we weggingen, dus in, in uh, uh, mei 2011. Toen zei ik tegen een G.: van, uh, ja, ja, Nou ja, wat kunnen we nou voor het mensen doen? Ja, eigenlijk kun kunnen niet zoveel doen. Nou ja, we doen wel wat, maar. Uh, uh, echt, echt, echt voor. Uh, het zijn miljoenen. Nou, wat doe je dan? Financieel ondersteunen? Ja, we, nou, we, hadden, we waren van plan om een huisje voor haar te bouwen, maar dat hebben we niet gedaan. Want dat huisje, dat, dat, dat, dan, dan wordt ze uit haar buurtje gehaald. En dat buurtje zo hecht dat ze, dat ze als de ene geen eten heeft, dan zou de ander dat ze eten krijgen. Ja. Dus als je haar eruit tilt en ze heeft geen inkomen, dan heeft ze wel een, een beton aan het huisje. Maar dat schiet niet op. Dus dat huisje hebben we veranderd. Daar ben ik zelf nog heen geweest op de timmeren. Dus dat vonden ze geweldig. De coach van de Escape Town, die is een deur aan timmeren. Daar kwamen we allemaal kijken. Dat is een soort misschien dat, hadden ze, dat hadden, hadden ze nog nooit meegemaakt, hè? dus dat, dat, uh, dat... Uh, en ik, kon helemaal, ik vond het prachtig, ik kon zo'n dag doorbrengen, hè? En, en, uh, maar wat we doen is dat we een, een, een fondsje hebben gemaakt voor hij Zoon. Die kan heel goed leren. Heb ik geregeld met een Rotary en Houtbee. Dus dat ik, ik hier uh, via rotaries, maar ook uh, gewoon via andere mensen, heb een fondsje. En, dat, en, en, en, en uh, hij kan ervan studeren straks als hij dus van de high school afkomt. Maar niet alleen hij. Uh, dus dit jaar zijn er acht kinderen uit die township. En uh, volgend jaar hopen we weer acht kinderen. En dat, dat, is, dat is fantastisch. Ja. Ja, je hebt. Uh, we gaan langzaam afronden, want je hebt uh, in die, die, die atlas... die jij aan het begin van, uh, ja. van het gesprek opensloeg... daar zijn nogal wat landen voorbij gekomen die je in die atlas waarschijnlijk eruit had kunnen scheuren... of wij in een uh, stempel op het kunnen zetten. Het Tuvalu, daar uh, mensen zitten misschien al te denken... waarom begint hij niet over Tuvalu? Daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Ja. Maar dankzij jou weet nu heel Nederland... dat of Tuvalu is het trouwens, ja, Tuvalu, he, ja, Dat Tuvalu bestaat. Ja. Wat voor een avontuur was dat, zeg. Ja, dat was gewoon leuk. Dat was, maar het was wel een avontuur. He, maar we waren ik, we, het was, we waren plan in, in, in Zuid-Afrika te stoppen. En toen stuurde Gerard Masman van... Coach betaalt voetbal een mailtje en die zei van... Jongen, jij stopt, maar ik heb nog een, een soort paradijselijk avontuur voor je. Nou, dus toeval. Nou ja, deed ik dus kijken en ik kon die niet vinden. He, op, de, op de kaart kon het niet vinden. Stond stond in de atlas. En op Google kan je, het, nou, je, kan, je moet heel goed googlen. Nou, nu niet meer hoor. Nee. Nou goed, en toen, en toen, en toen, en toen, en toen zei ik tegen hey, ja, jongen, dat, dat, dat is, het is maar een poosje. En uh, het, het is heel bijzonder. Het is midden in de Oceanië, midden in de, in de, in de, in de, in de grote zee, uh, op de Evenaar. Dat doen we toch gewoon. Nou, Trainen op, op de landingsbaan? Ja, maar dat wist ik allemaal niet. Want ik dacht: van, ze zullen een fatsoenlijk voetbalveld hebben. Nou ja, dus heb ik met, zo, met die mannen overlegd. weer okay, prima. Bij we gaan. Uh, een soort slotakkoord. Nou ja, daar zijn we daarheen geweest. Ah, dat was fantastisch. Hoe lang echt... ben je daar geweest? Nou ja, al met alle weken vijf. He? Dus, dus uh, we zijn, uh, hebben een toernooi gespeeld op de Salomon Islands... Uh, Nee, niet op Zalen, Op, op Nieuw Caledonië, dus er vlakbij. Grand dus Pacific, weet je dat ook De Pacific Games. Pacific dus dat is een soort klein Olympische Spelen. Dus er komen mm. al die eilandjes, Guam, uh, uh, Fiji, uh, Samoa, een uh, Samoa. Uh, Tuvalu. Een uh, stuk of... Twintig zijn het wel. Die komen bij elkaar en die hebben er één keer in de vier jaar hebben ze ja. een soort Olympische Spelen. Ja. En alle, alle, ook hun sporten, dat was ook wel mooi. hoor, dus, dus, uh, uh, Je ziet dat, uh, dat roeien op één knie. Geweldig. En ook voetballen. En volleyballen en basketbal. En, uh, dus alle, alle grote sporten. Ja. Nou ja, daar moesten ze dus ook voorbereid worden. Dus dat gebeurde dus op het eiland zelf. Ja, nou, dan kon je amper trainen. Hè? Dus het veld was uh, waardeloos. Uh -huh. En uh, dus, dus, dus soms moest je zeggen, oké, okay, dan nou moeten we het ook in vlak hebben. Dus die bal gaat lopen. Dus we gaan op de landingsbaan van het vliegveld Vliegveld. Een enorme landingsbaan ligt. We hebben de Amerikanen in de oorlog aangelegd. Ja, maar dat vond ik ook zonde. Want we hadden allemaal ballen meegenomen. en ik denk van, ja, als we dat nou doen, dan sluiten die ballen in no time. Dan hebben ze er ook niks meer aan. Dus laten we het ook maar zo veel mogelijk beperken. Ja. Maar goed... Hij moest onderhandelen met de, met, de, met de president over de boot. Dat was ook wel fantastisch. Hè? Dus er was een snelle boot en een langzame boot. En dan moesten we dus van dat Tuvalu naar Fiji. En dan van Fiji naar uh, Nieuw-Caledonië. Met het vliegtuig. Maar eerst met de boot. En die was langzame boot die duurde vijf dagen. En een snelle boot die duurde tweeënhalve dagen. Nou ja, als je kijkt naar je trainingsopbouw en zo. Dan moesten we op een snelle boot. Maar ja, de, de langzame boot was goedkoper. Dus ik erheen onderhandelen met de president, uitleggen en zo van... ja, maar we hebben dat gedaan, so we hebben dat en dat en now we are here. En wanneer het te lang duurt, dan zakken we en dan komen we daaruit... en dan zijn we hier, dus we moeten morgen wel een paar dagen vrij... maar dan komen we hier en dan kunnen we trainen en dan komen we daar. Oh ja, ook oh, coach, dat snapte hij wel. Nou ja, hij zou binnen... Uh, om drie uur middag zou hij uitslag geven. En uh, ik dacht van, nou ja, dat wordt niks. Hij geeft ook geen uitslag, want ze kwamen... Uh, dat soort dingen ook al heel slecht nou, En om drie uur kwam de voorzitter van de bond en die zei: van het gaat door. Nou, dat is prachtig. Hè? Ja. Ja. ja, mooie tijd. Mooie en dan tijd. wordt in Nederland wordt dan door Nico Dijkshoor een, een column geschreven waarin gezegd werd dat je werd verweten dat je je zakken hebt gevuld daar. Ja, niet alleen daar, ook in Afrika. Ja. ja. Deed dat pijn? Ja, Want je deed het voor een onkostenvergoeding, volgens mij, he, toevallig. Helemaal niks. Re re reiskosten, ja. dat hebben ze ja, betaald. Dat, ja. en, en, en voor de rest, dus, alles wat we zelf, dat betaalden we zelf. Mo, hoe kan je dat dan nou schrijven? Dat deed me echt zeer, hoor. Gelukkig waren er een heleboel mensen die het voor me opnamen, reageren. Toen re moest hij ook weer wat rectificeren, deed hij ook op een hele lullige manier. Maar, de, de, ja. ja, dan word je ook met dat soort dingen geconfronteerd. He. Ja, ja plotseling. Ja. Maar dat was je niet gewend, natuurlijk. Nee, nee, nee, ik werd ook op, op, op, op handen gedragen. Ja. Dus yeah. uh, als ik in Kaapstad, nou nog, machine tank, dan dus zei ik... Hi, coach, what are you doing here? I'm coming back? You have to come back, saber, yeah. zo weet je wel. Zo gaat het. Ja, dat was laatst een man die wilde me, Deaths... me trainer hebben in, uh, in Johannesburg. Grote club. En toen zei hij van... En dat vond ik wel heel mooi, hoor. Toen zei van, ja, we willen jou hebben. Ik zei, maar ik doe het niet meer. Dat wil ik niet meer. Of ik nou te oud ben of niet, zo voel ik me niet, maar ik wil het niet meer, want de, de, de, de, de tijd houdt je in dat is vries de tijd stopt niet. Hè? En, uh, en uh, uh, toen zei hij van, ja, maar we, moeten, we willen jou hebben. Maar waarom dan? Nou, jij bent daar twee, twee jaar, bijna twee jaar geweest. En, en we hebben heel veel buitenlandse trainers gehad. En ze zijn allemaal gekomen om de, hun zakken vol te stoppen en we gingen weer weg. En er was niks veranderd. En uh, bij jou is, het voetbal, door jou is het idee over het voetbal in Zuid-Afrika veranderd. Dus daar hebben we heel veel aan gehad. En de, dus je moet je terugkomen. Dat vond ik wel heel mooi hoor. Ja, ja. dat geloof ik. Wat wil je nog zien van de wereld? Ik ga denk ik in oktober, zoals nu staat, naar, de, naar Hans Westerhof in Mexico. Even kijken hoe het hoe daar met hem Hij is nou thuis, maar dan uh, hebben we min of meer afgesproken dat ik nog een keer ga kijken... Hoe, waar hij leeft en wat hij heeft gedaan allemaal. Zijn hmm. zoon traint hij, die ken ik ook hartstikke goed. wil ik ook even kijken. Nou ja, en ik wil eigenlijk nog een keer een mooie reis maken. Maar daar heb ik mijn vrouw nog niet van overtuigd. Van, uh, van uh, uh, Canada naar Alaska. Uh, en dan uh, terug langs de, en met, met de boot terug langs de kust. Ja, nou ja, voor de rest... Uh, we hebben een, uh, een klein chaletje op Ameland onderhand. Dus daar moeten we ook heen. Dat is ook heel mooi. Nou ja, dus wij vermaken dat prima. Ja. Oké. Okay. Um, het zit erop. Okay. Hoe kijk je erop terug? Op dit verhaal? Ja. Oh ja volgens mij is het een uh, heel verhaal. En, en, en, maar er valt zoveel te vertellen. Maar het ging wel prima, vond ik. Ja, dank je wel. Ja. Oké. Okay. Robert Meder en Foppe de Haan. Volgende week hoort u in deze serie Vera Pauw. We nou, gaan even kijken bij het honkbal Nederland tegen Taiwan. Theo Plesser. Het Nederlands team heeft de ban gebroken in de vijfde inning. Het was Daanci, de midvelder, met een honkslag. Hij stal het tweede honk. En toen Michael Duursma aan slag met twee nullen. Die doorkwam met een twee honkslag, de eerste van de wedstrijd. En het was voldoende voor Daanci om vanaf het tweede honk het eerste punt te scoren. En mooi dat Daanci dat punt scoorde. Want hij is de man die in de vierde inning zijn team in grote problemen bracht. Door een vangbal te missen in het midveld. Waardoor de honken volliepen. Drie honken bezet. En Nederland met moeite daaruit kwam door een actie 6 naar Drie. Daardoor bleef het 0-0, maar in die vijfde beurt werd het dus 1-0. De voorsprong voor Nederland die nu nog op het bord staat aan het begin van de zesde slagbeurt. Met Brian Engelhard in de scoringspositie op het tweede hoog. Er zijn wel al 2 nullen, maar wie weet wordt het nog mooier dan die 1-0. Op dit moment in het voordeel van Nederland. Komen uur kunt u nog luisteren naar andere tijden. Sport vanmorgen over de bus van Sauna Diana. En over de Formule 1 morgen op de Nürburgring. Dat alles na het NOS Journaal van 9 uur. Tot zo. Morgenmiddag, kwart over twaalf, in de perstribune, een lang interview met Pieter van der Hogenban. Ik ben altijd goed geweest in het scheiden de hoofdzaken van de bijzaken, met name je kinderen. Dat is toch wel een hele grote hoofdzak. Over zijn carrière en zijn inzet voor de jeugd-Olympische Spelen. Oud-EU-correspondent Paul Snyder over het Brusselse Mediacircus. Men wil proberen te komen tot een geleidelijke integratie van de Europese verschillende culturen. Een opdracht die zonder is in de geschiedenis. En ook nog Michael Bovert, kijken en de nieuwe rubriek Tune. Toppers. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saksen, bouwt papa met de kinderen in de techniekacademie een modelboot. Want op Hof van Saksen is de hele vakantie van alles te beleven.